Die Ventrich met het NOS journaal De Italiaanse twee jaar 45 miljard euro. In 2013 moet de begroting in evenwicht zijn. Waarschijnlijk krijgen regio's en gemeenten volgend jaar al miljarden euro's minder. Italië staat onder grote druk van de Europese Centrale Bank om de overheidsuitgaven op orde te brengen. Het land heeft een staatsschuld die 120 procent van het bruto nationaal product bedraagt. Consumenten kunnen vanaf vandaag veel makkelijker bij bedrijven opvragen welke informatie over hen wordt bewaard. Privacyorganisatie Bits of Freedom heeft de site pim.bof.nl online gezet. Waar mensen een standaardbrief kunnen downloaden. Daarmee kunnen ze hun dossier opvragen bij bedrijven. Zoals bijvoorbeeld het bedrijf dat de OV-chipkaart exploiteert en telecomaanbieders. Bits of Freedom hoopt dat bedrijven zich transparanter gaan opstellen. In Hongarije hebben tientallen extreemrechtse jongeren het terrein van muziekfestival Giquette bestormd. Beveiligers hielden de groep tegen. Vijf extremisten zijn opgepakt. Honderdduizenden mensen gaan jaarlijks naar het festival, onder wie veel Nederlanders. Bij de Duitse plaats Schwangau, aan de grens met Oostenrijk, hebben twintig mensen, onder wie vijf kinderen, de nacht doorgebracht in de gondel van een kabelbaan. Inmiddels zijn de eerste twee inzittenden na een 17 uur met behulp van een helikopter uit de cabine gehaald. De kabelbaan viel gistermiddag stil toen een parakleider verstrikt raakte in de kabels. De piloot en een inzittende bleven ongedeerd. Dertig mensen werden gisteravond bij Schwangau uit hun benarde positie bevrijd. In Duitsland wordt vandaag herdacht dat het communistische Oost-Duitsland precies 50 jaar geleden begon aan de bouw van een muur om West-Berlijn. Om 12 uur vanmiddag wordt in heel Duitsland een minuut stilte gehouden. De Berlijnse muur, het symbool van de Koude Oorlog, viel uiteindelijk op 9 november 1989. De herdenking is vanaf 10 uur te volgen op Nederland 1. Het weer, zwaar bewolkt en vanmiddag op buien. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen, tussen Tiel en knappend Valburg. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 Zandvoort Zandvoort heeft het. Ja. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. En straks al een alfabiet, want dat is ook echt zo'n zomerhit om mee te beginnen. Zo'n zaterdagmorgenbietje. ook je, dames en heren? Ik vind ah, het ah, helemaal waar. Het is echt wel wat ik gek geworden. he. Ja, de grote passen zijn de studio binnengekomen. Niet de grote passen, anders krijg je... Ja, ja, nee, doe maar niet. Goed, toebak leeft te brengen met tien uur. Anders lopen we tegen de muur op. We hebben nog steeds onze cursus voor Stuntman niet afgemaakt. Over muur gesproken. Het is namelijk namelijk. Hoeveel uh, was het nog weer? 50 jaar geleden dat de muur gebouwd werd. Ja, gebouwd werd. Hè? Want dan hebben we het over het bouwen. Want ik vind de afbraak vind ik eigenlijk veel interessanter. Dat wilde ik net zeggen. Ik zag, zat op internet, op YouTube, zag ik wat filmpjes daarover te kijken. Het is ook wel dramatisch hoor. omdat te zien dat uh, de familieleden uit elkaar werden gehouden. En uiteindelijk uh, was die muur dan klaar. En dan staan ze ja, een paar honderd meter bij elkaar vandaan. Staan ze te zwaaien. Ja, want ik zag ook dat Met er was die die een soort anklavertje, uh, zeg maar. Ja? En daar zaten een aantal mensen. En die, uh, het was echt een soort eilandje. En nou bleek dus ook dat de, de Duitse, of de mensen die, ik die, nou, die, die kan niet de weermacht noemen, maar ja. die, die politie die daar dus uh, moesten waken. Ja. Uh, hoe heette die nou ook weer? Nou, die hadden speciaal in ieder geval. Maar die, uh, die hadden toen een hele mooie platte grond, zodat dus ze helemaal konden zien waar ze moesten bewaken. En toen wilden ze eigenlijk gelijk, toen die muur moest moesten weg. Maar een van die mannen die dat, dus, uh, uh, die dat ding zag, ja. die, had zo van, die had hem op zolder gezet. En nu is er dus vanwege de herdenking van... Uh, wordt dat hele ding in ere hersteld. En het ziet er echt gaaf uit, man. Dus uh, ja... En dat uit de familie Vlodder, weet je wel? Dat die man ook zo'n heel uh, ding had met allemaal bergen. en uh, oh, je, al, he, waar je soldaatjes op kan zetten een en zo. een en banketten. Een een ja, ik zei plattegrond, een maquette. Niet een banket, nee. Maar echt met lichtjes en zo. Maar ja, in die oh. tijd waren we al wat verder, hè? Och, wat li met lichtjes? Ja. Wat ook. leuk. Van, ja. Uh, als er hier wat gebeurt, moet je daar de, de, de bom afschieten. En dan komt hij op het juiste plekje. Ja, leuk hoor. En, gist en gisteren, natuurlijk, alles is weer goed gekomen. Ja. Ja, hij moet toch toegeven. Toch heb ik moeten vaststellen dat de verschillen in presentatie tot verwarring hebben geleid. Ik betreur dat. Iets. Ja, hij betreur dat en. En ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. Nou, netjes. Heel netjes. Keur, keur. Niet bezeuren, we kunnen er hoor. Ja, nee, maar ik vind het ook wel goed dat hij dat doet. Ik bedoel, sommige mensen die kunnen inderdaad het woord, het spijt me of sorry, niet uit hun maar, wacht krijgen. Dan, dat doen we toch één keer? En ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. Het is nu klaar. Nee, maar hij zegt dat hij zal. Maar hij doet het niet. Dat is een hele goeie. En tijdens de presentatie... Eigenlijk, zou je zeggen, dus ik moet eigenlijk mijn excuses aanbieden. Maar ik maar, maar doe het lekker niet. Ja, wij gaan het maandag doen, heeft hij gezegd. Hij oh, zegt, maandag. Oké. Okay. Ja, dan hij trekt doen. hij het boeteklid ja, Ik ben dan. heel goed in de cijfertjes. Ik heb de hele dag ingelezen. dus ik moet het wel goed hebben dit keer. Maar. Vijf miljard. idioot. Ja. Maar uh, nee. Uh, wat wilde ik erover zeggen? Nou, dan ben ik helemaal de draad kwijt. Nou ja, ik en die pak zelf, ik straks alweer op. Ik ben zelf wel een beetje de draad kwijt. Met die beurzen. Dat ik denk van ja, dan hebben we zoveel geleend. Hè, dus daar gaat het allemaal over. Ja? En, uh, maar ondertussen is er nog meer, uh, nog meer goederen zijn verdampt en geld en dat soort dingen. Dus ja, het blijft uh, allemaal wel spannend. Ik hou mijn hoofd koel. Cool. En ik blijf gewoon nog steeds geld uitgeven. En nog steeds uh, hopelijk geld verdienen. Ja. <laughs> Dat is wel weer anders natuurlijk. Maar niet via de beurs. Dus uh, jij bent ja. gewoon heel goed bezig. Nee, ik ben goed bezig. Goed zeker. voor het milieu enzo. Ik zo. heb een eigen, eigen circuitje opgezet. <laughs> een duizend circuitje. <laughs> <laughs> <laughs> Dat is wel waar. Uh, Toe leeft het in de 10 uur. Laten we die vrolijke muziek weer ook maar even starten. Alpha Beat. Fascination. De doorbraak voor Alpha Beat duurde even. Ze waren een beetje bekend in de, in de underground, in de alternatieve scene toen een keer kwamen ze met deze plaat. Nou, iedereen was een gek maar wat een hekeltering was en dat. En wat waren ze leuk. We vriendingspop. Heb ik ze live gezien? Nou, kijk, okay. dansend gewoon. Ja, fantastisch Echt, Fascination dus. Alpha Beat. 10 minuten over 18 wakker worden. het Ja wel. Moet je vandaag nog klussen, nog verbouwingen doen? Nou, ik zal. Ik zal even wachten, ik zal je zeggen informeren wat het allemaal kost, die verbouwing. Dat hebben ze allemaal een beetje in kaart gebracht. En ik zeg, Zandvoort en Alkmaar zag ik er niet bij staan, dat die gemeentes... Uh, waar, er wordt waar het, iets verbouwd. Waar, waar je heel veel belasting moet betalen, of voor vergunningen en zo, dat soort dingen. Want dat, het, ik vind dat het dan zo makkelijk geld. Dan ga je verbouwing doen, we hebben ook een paar keer een verbouwing gedaan. En als het er boven de 5000 euro is, dan bedraagt dat 10% of zo, weet je wel. O, o, of 5% dus Dan denk ik, ja maar... Dat, is alleen maar om, dat kost mij zoveel geld en dan gaat het jou zoveel geld opleveren. Wat is het nou voor onzin allemaal? Jeetje. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat uh, ja, Die gemeente moet toch op een manier geld binnenkrijgen. Omdat ze het allemaal van die mooie projecten hebben die ze weer moeten financieren natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want we moesten al heel erg bezuinigen. En uh, nu moet het natuurlijk nog meer. Ja. Dus ja, het, uh, het is een toestand allemaal. Nou, een toestand. Een toestand in de wereld. Even een leuke bericht die ik afgelopen week las. Is dat klanten in, uh, van de Parijse bakker uh, Jean-Louis Hecht hoeven nooit meer... Teleurgesteld worden als ze honger krijgen. En ja, in Frankrijk hebben ze heel vaak toch een stokbroodje bij ja. de wijn. Ja, heerlijk. En dan denk je s'avonds, ik heb toch ah, ik heb toch zin in zo'n lekkere, lange stokbroodje. En dan ga je naar de bakker. Nee, meneer, ik heb ze allemaal verkocht. Ja. Uh, hij kon er gewoon niet tegenop bakken. Nu had hij een apparaat ontwikkeld die biedt dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week, lekkere, warme stukbroodjes aan. Ja, oh, lekker. Dan kan je gewoon naartoe gaan en gooien wat geld in de automaten en dan komt er eentje tevoorschijn. Ja, maar ik denk dat ze daarna. Is dat in Frankrijk? Dat is in Frankrijk. Oké, okay, want ik denk dat je een, zand, een In Nederland zou het ook alweer zijn van, dat jij dan ook nog een schap hebt en dat je warme appeltaart je hebt. Het wel, je hebt het wel met warme appeltaart. Kan oh. je de hele dag door eten. Oh. Oh. Ja, dat is wel heel erg lekker. Die, alleen die die is uitstekend om je huis te verkopen. Ja, hè? dat schijnt niet meer te werken. Als je binnenkomt en je ruikt, dan denk je... oh, laat maar... Oké, okay, verborgen gebreken. Verborgen gebreken. Ja. Hier, hier moet ik straks weg te gaan. heel, oh, heel heftig aan het werk. Maar je had, had het over, je had het over automaten. Ja? In automaten. België, in de discotheek... Ja? Uh, uh, daar kan je in Antwerpen is dat. Er staat sinds deze week een automaat met makkelijke schoenen voor vrouwen. Oh ja, ik had het gehoord. Leuk hè? Ja. Dus uh, voor 12 euro kunnen discobezoekers uh, ballerina's kopen. Als ze af willen van een hoge hakken. Een paar dansen. En het idee komt van een 26-jarige schoenenverkoopster uit Yale. Die tijdens een avondje stappen altijd pijnlijke voeten kreeg. Hij Ach. moet ook niet op die palen gaan. Maar de vrouw zult er steeds ballerina's mee in haar handtasje. En het is de bedoeling dat het in heel Vlaanderen gaat komen. Ik vind het toch wel, wel heel leuk. Ballerina's? heb ik altijd. Dat zijn ja. van die dansschoenen? Dat zijn ja, zijn die schoenen. hele dunne, ja. dunne zultjes. Maar het is wel heerlijk om op te dansen. Okay. En uh, als je inderdaad al zo lang staat, is het zo heerlijk. Als je weer in de rechterstand kan. Doe het een beetje serie je kuiten. Als ze weer recht Maar... Het is wel fijn als je ze uit kan dan, die schoenen. En die gebruikte schoenen, die kan je dan weer terug in de automaat gooien. En er zijn mannen die vinden dat heerlijk om ja, te je kan ruiken. Ja, precies. Je kan een hoekje maken, een ruikhoekje. Ja. Dan kunnen mannen dus uit schoenen ruiken. Of bier drinken eruit, hé. Hey. En hey. nou, er zijn mensen die dat leuk vinden, maar ik, ik snap het niet Bier drinken helemaal. uit... Uh, ja. Uit uh, zweetschoenen. Dat is een um, heerlijk idee, zeg. Ja, dat precies. gaan we echt doen. <laughs> um, uh, of, ja, nee, ik straks meer. Straks meer. Straks meer. <laughs> nou, Jolande zegt, uh, gaan we nou nog hippe muziek draaien? Jawel. Eindelijk. Dum Dumb Girls. Ja, Jolande is meer van, uh, van de hippe muziek, dan van, van, van, van oude muziek. En ja, die heb ik bij me, hoor. He gets me high. I don't I be sick. So 6.9 CFM FM FM 254 Thank you. Hey, dude. Oh man, zeg. Ik wil naar de, wil naar de kust. krijg ik me dit altijd. Ik wil, ik wil naar het water. Waar is, waar, is mijn, waar is mijn plank? Mijn surfplank. Hey, dude, waar is mijn car? Het ja, is een uh, maffe film, was dat. Uh, Jonathan Wilson. Het heeft iets magisch, dit hè? Het is echt, echt 70 schoon. Een beetje gewoon niks doen, drugs gebruiken en gewoon lekker dood liggen op het strand. Hij heeft een hele CD vol met dit soort uh, relaxende muziek. Dit is bijvoorbeeld ook nog een, een muziekje ervan, dit. Oh, zo'n. Uh, zo niks aan de hand muziek. Niks aan hand muziekje <tie> gewoon. Dat, dat kunnen we nu echt gebruiken in deze tijden. Ja. ja, dat is echt waar. Die, die we gaan weer, we gaan weer uh, gewone uh, dingen weer waarderen. Want ik, ik zie hier nu ook op internet... Ook dat er een groepje Nederlandse jongeren... Hè, die waren op vakantie-jurettenmarkt. Daar ja. ja, kwamen dus ook rellen. Ik weet niet of dat nou begon in die, uh, in die ene... Je kwam door cisco. hè? Het kwam door Chester. Ja, Chesto weer. Ja, ja, hij Tiesto. is gewoon uit en moet het gewoon accepteren dat hij niet meer in is. Chesto <laughs> is echt, die wilde niet meer Maar optreden. Je zal er maar zitten. Volgens mij word je gewoon helemaal gek daar. Maar het is dus zo dat. Uh, er staat een filmpje op internet van dat. Uh, een groepje van het balkon heeft de actie van de ME'ers daar. Ze heten daar de anderen. Ja. Uh, gefilmd. Maar na enkele minuten worden ze dus opgemerkt door een van de agenten. En die maand dus de groep het balkon te verlaten. En als ze dat dus, naar zijn zin, niet te snel doen, ze staan alleen te filmen. Los hij gewoon een schot op het balkon. Oh. Het is dus nog niet duidelijk of het de losse vlotte was of een rubber kogel. Maar ja, er was opwinding en chaos in het appartement. Maar uh, ze waren helemaal niet betrokken bij de riller. En dan denk ik van nou, dat is wel raar. Maar Echt? ja, ik hoorde ook iemand vertellen uh, op de televisie dat uh, die gasten, die uh, de ME zeg maar, ja? uh, van, uh, van, van Spanje. dat die hebben bijna nooit iets te doen. En die zijn in het pitbulls van ja, we mogen woppa, en uh, we oh. gaan er lekker van hard tegenaan. Ik het, vind, ja. het is ook een beetje het recht van, ik heb toch het recht om hier te mogen filmen. Ik mag het toch ook bekijken. Ga iets anders doen. Bemoei je niet mee. Ja, ik heb niks een te zoeken. Uit de wind, Wegwezen ja. gewoon. Maar ja, tegenwoordig. Ja, ze stonden gewoon op hun eigen balkon. Van hun eigen appartement. Ga dan weg. Je weg? Eh? Wegwezen. Ja, nee. Ik bedoel. Tegenwoordig is dus, dat. Ze moeten er allemaal bij blijven staan. En dan moet er moeten regels voor komen. Ze dus, gaan weg. Loop door. Ik heb het ook al met ongelukken. Dus en ze gaan mensen er weer naartoe. Maar ik sta te gaan kijken. Ze, nee, we gaan, laat het voor wat het is. Wegwezen. Ja. Maar, maar, maar ja, als je ziet, dat, dat filmpje ook. Dat die gasten dus een enorme geweer hebben. Met een enorme loop. Lijken wel bazookas. En denken, nou, dat is toch wel heel heftig hoor. Ja, ik zag uh, afgelopen weken, voor mij gisteren in de krant zo, zag ik uh, ook, uh, nou ja, ook het verhaal, oh, las ik ook het verhaal van die uh, jongeren en die hadden echt van die om nou, die, die, die hulsen nog waar ze mee geschoten hadden En die knikkers, echt van die gigantische rubberen knikkers Ja, waar, Nou, je daar een flinke goordje van krijgt hoor. Wow, wow, man, dit is, dit is heftig. En dat allemaal omdat ho niet wilde zeggen. <laughs> omdat hij gewoon weer een oude plaat draaide. Oh man, dat is toch een zip. Nee, Chesto, ja. uh, die. Uh, ja de, de, de.. Was ook die heating was doorgeslagen of de.. Ja, dat was de, de stroom viel uit en ja. de, de inzet van het noodaggregaat maakte wel dat het feest kon worden vervolgd. Maar de die bleef uit. Dat is het. En er waren dus 1800 mensen binnen. Ja. En uh, omdat de temperatuur zo hoog werd, werd het, uh, heeft het personeel gewoon de nooduitgang opengezet. Zodat uh, ze buiten op adem konden komen. Maar de politie blokkeerde ingangen om te verkopen dat nog meer jongeren naar binnen konden. Ja. Dus ja, dat, dat leidde, ja ze hadden, die jongeren hadden ook gewoon via de hoofdingang naar binnen kunnen gaan. Ja, en toen, uh, toen ging het helemaal escaleren. En uh, echt bekogelen met flessen en projectielen en ramen ingooien. Ja, het gaat ook wel heel erg. Maar er zijn dus, bij de arrestanten zijn dus ook twee Nederlanders. 13 ja, Fransen, drie Duitsers, twee Zwitsers Zwitser en één Sloveen. Maar ja, hoeveel Spanjaarden zitten er tussen? Dat vraag ik me dan ook weer af ja, bedoel, uh, maar ja, het is wel zo van. Het, het, ik, is... ik heb toch die grote menigte. Ik, ik, ik ben er niet zo van. Ik, nee, uh, ik ben ook bang dat ik als ik op, dat ik tussen ze daar en ze zeggen tegen jou van, tegen mij bijvoorbeeld van, dat durf je niet. Oh nee! Ja, Moet nee. Je eens kijken wat ik ga doen dan. Dus ik ben er echt gevoelig voor. Dus ik blijf altijd een beetje aan de rand van de groep staan. Ja, maar ik had dus laatst dat ik dan bij bevrijdingspop was, dat dus ja? zeggen mij. Maar ik vond toch uh, dan, dan, als je op een gegeven moment gaat realiseren van, we staan hier wel met heel veel mensen. En achteraf hoor je dus dat er 130.000 mensen geweest zijn. Ja. Maar misschien dan overdweden. Nee, het was één dag. En dat je dan realiseert als je in het midden staat. Je wordt bijna gedragen door de menigte, Je kan niet eens flauw vallen, want je blijft gewoon rechtop staan. Maar ja, je krijgt niet het gevoel dat je denkt, eens kijkt als ik op het podium klim, en dan gewoon iets roep kijken of ik mensen mee kan krijgen. Dat is toch ook heel leuk om te doen. Nee, nee, dat gevoel... Laten we het podium afbreken, Ja! ja, ja of, het podium afbreken. of ze gooien allemaal blikjes naar mijn kop, weet je wel. De, de, die komen ook hard aan, hoor. Oh, jij denkt, jij moet het positieve denken, moet je. Jij denkt het negatieve. Moet je het niet doen? Ja, nee. Ja, nee. nee. nee dan ben je, ik vind de ja, grote menigte, nou liever niet eigenlijk. Nee, nou goed, ja. Het is, het is iets apart. Dat zie je in Londen natuurlijk ook. Echt, ze dachten eerst dat het de onder, onderkant was van de maatschappij die uh, aan te, aan de loel te was of Nu moet ik wel een plunder hè? Ja. Maar het schijnt echt uit Elke laag van de bevolking uh, Halen ze even een gratis televisie Ja, maar ze, we zouden, Nu hadden ze toch ook een interview Wat ik zag met ja. een paar van die gasten Helemaal met uh, die, nou, die, die muts op en zo ja, Als journalist heb ik al bijna Een 16-jarige jongen ja. voor zijn zoon Ik denk nou <laughs> ja, hij had gesolliciteerd. En dan was hij niet aangenomen. Nou, hij ging, het even, hij ging even verhalen halen. Ik denk, man goedkoop dit. Ja. Ik had als journalist gezegd van... Ik dis man. Ik ga je helemaal niet interviewen met je interessante ja, nee, doenerij. Nee, nee, nou, nou, met je capuchon nou, nou op en de je, man, mutsen, weet je wel. Nou, maar ze kunnen volgens mij wel... Als ze nu de, de stem hebben en alles, dan komen ze al een heel eind. Maar ze zijn nu wel inval aan het doen bij jongeren. En als ze de spullen vinden, dan zijn ze gewoon het haasje. Ja, dat zag je meteen daarna. Dat vond ik wel geweldig. Ja, er was echt... Een, we hebben twintig mensen kwamen even in appartement binnen. Dan denk je, ik heb wat designspullen gehaald. Nou maar eens kijken hoe het eruit ziet. Ja. Als die politie binnen is gekomen. Die stuiven met z'n allen over een bankstel heen. Je die er niks meer over heb. die ene jongen, die Maleisische student, er is al 22.000 pond voor hem opgehaald. Hè? Want er was zo'n jongen, die had waarschijnlijk een knal op zijn neus gekregen of wat dan ook. Dus ja. was helemaal dissy. Ja. En toen werd hij geholpen, maar dat werd dus zo door een veiligheidskamer opgenomen. Maar ondertussen werd er gewoon zijn laptop uit zijn zak oh, gehaald. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Maar dus is dus al 22.000 uh, gehaald, maar ik vind wat het zo stom. Is wat is wat? dat voor rare wereld dit? Ja, maar ik vind het ook zo van een omstander filmt de diefstal. Ja. En daarna gingen die beelden de wereld in, maar ik denk, waarom doet hij dan niks? Ja, het is, ja, het is bijzonder. Het is ja. heel maf dan. een zo'n kleine rotslachtoffer die wordt dan één keer weer Ja. maar ja. nou, er is dus een speciale donatiewebsite. Die heet Just Giving. En die jongen heet dus Asheraf. En uh, dat geldt dus als het opgaat. Gaat naar vliegtickets voor de ouders. Op de operatie van zijn kaken Een nieuwe fiets. Een speelcomputer. Telefoon en alles. Dus maar ja, hij is uh, achteraf. Denk ik misschien toch wel heel veel blij. Want hij wordt gewoon bijna een soort de uh, underdog. Uh, dat hij daardoor uh, beroemd wordt. Het is leuk om met z'n allen om gewoon iets onbenulligs te gaan hypen ook. Dat is zo ja. leuk. daar heb je groepen van. Groep, groepen voor die dan uh, popbeentjes Die helemaal niks voorstellen. Die gaan ze dan. Een week lang gaan ze dat thuis draaien. Die cd's ...van die beentjes die normaal het lokaal wel aardig ja? bekend zijn. En dan gaan ze met z'n allen naar zijn optreden... ...en sta, staan ze in één keer voor... 10.000 mensen spelen, ik roep maar wat. En kennen ze al die teksten uit hun hoofd... ...en dan spreken ze af binnen nou ja, een half uur... ...dat ze ook allemaal weer op straat moeten staan. En dan hebben ze die hele band dus gehyped... ...en dan, ja, ja, ja, dan ja, denk je, ja, ja. hè waar zijn ze nou allemaal? Ja, al? ja dit was inderdaad een mooie dat droom. Dat gebeurt hier ook weet mee met, met die man. want ja. Je kan hem natuurlijk helemaal gek maken... door als iedereen hem gewoon maar een euro overmaakt... ...dan denk je ja. op een gegeven moment van... ...hé, wat is wat, wat, wat, dit voor raars? it's light outside, it's light outside, so know I'm gonna stay right here, because it's Dit, hè? ja, wakey wakey, light outside, uh, li light outside, dat betekent nee, niet midden in de nacht. Dat, nee, dit is niet, dit is nu echt ochtends. Je hebt het idee dat je maar een paar uur hebt geslapen, Maar het valt best mee hoor. Het is gewoon echt uh... half negen alweer. En om half negen hebben wij altijd bericht uit de omgeving. En ja. zo nu ook het geval. los zal ik zeggen. Jawel. Aanstaande dinsdag is het eerste overleg. Open platform kuststrook Zandvoort. Uit participatiebijeenkomsten is naar voren gekomen. dat Er behoefte is aan een regulier overleg tussen strandpensioenhouders en kustbewoners. Dus iedereen is welkom om 16 augustus. Om half tien, dus je moet wel op tijd op, in het gemeentehuis. En burgemeester Niek Meijer gaat de vergadering openen. Dus kijk op www.zandvoort.nl als je de agenda en alles wilt raadplegen en de uitnodiging. Oké, okay. nou, het, is, uh, het, is, het gaat weer gebeuren. Nee, nee. Wat, Wat dan? Nee, niet. Het is geen tennis. Ah. Dat is er niet. Nee. De Zandvoortse schaakclub is bezig met het organiseren van het jaarlijkse strandschaaktoernooi op zaterdag 13 augustus. Dat is vandaag. Kijk. De locatie is strandplatform nummer 16 Meijer aan Zee in Zandvoort aan Zee. Dit is ter hoogte van het Palace Hotel aan de boulevard en drie minuten loop van het NS-station. Nou, dat is dat, toch vlakbij, hè? He? Het is vlakbij. Het is voor de zestiende keer. Uh, 84 deelnemers. Indeling is weer in groepen van zes deelnemers. Op speelsterkte met bedenktijd van 25 minuten per deelnemer. Wat is er te winnen? Uh, de per, eer. Per, de eer. En één unieke houtgedraaide koning, circa... 22 centimeter, dames en heren. Wel lekker hoor. 22 hey. centimeter. Oh, 22, oh. het hout gedraaid. Dan kan je er alles mee doen. Wel lastig <laughs> dus met schoonmaken, zeg ik. Ja, <laughs> ja dan moet je gewoon oude tandenborsten gebruiken. Oh, Oké. Okay. De poes Humpy is zich letterlijk doodgeschrokken door het vuurwerk. Afgelopen vrijdagavond, dus niet gisteren, maar vorige week natuurlijk. Uh, zat het echtpaar Janneke en haar man in haar tuin in de uh, Lorenstraat. En toen begon het vuurwerk. En uh, eerst sier, maar toen kwamen de knallen. En Humpie lag naast uh, de mevrouw, want dat vond hij gezellig. En toen is hij weggerend en toen belde de overbuurman de volgende dag... dat hij had Humpie dood onder een struik gevonden. Oh. En uh, ja, ze hoopt dat mensen die meer weten zich melden, want uh, ze is er kapot van en ze mist hem echt. Dus ja, je kan je opgeven bij de politie of bij de redactie van, uh, ja? van onze Zandvoortse Courant. Ja. Nou, dus, uh, we dat... hebben nog geen uh, register uh, geopend. Gisteren was het... <laughs> tof. Vorige week was het ook groot nieuws natuurlijk. Huberto uh, Tan. Umberto Tan. Ja, ja, Humberto. Die heeft een nieuwe hond. Echt op elk radio zo komen. Terwijl Hij heeft ja. een nieuwe hond. Hij heeft hem uit Zweden gehaald. En waarom uit Zweden? Hij kon echt een verhaal van een half uur afsteken. Humberto Tan heeft een nieuwe hond. Hum? Goeie... Lijken boeien. Zeg. Ja, maar dat is geen nieuws, hè? Nee, het Nee, maar nee, ik heb het okay. altijd over honden en dat meteen weer daarin denken. Het was een maar kat, goed. het was een kat. Ik heb nog meer uh, dierennieuws. Uh, Hedda dafte van de zomer steekt op maandag 15 augustus om 11 uur opnieuw de Zandvoortsal over met haar hond en een kudde schapen. Ja. Het verkeer wordt een paar minuten stilgelegd en hiermee uh, komt een einde aan hun logeerpartij bij de buren. Sinds 25 juli grazen de kudde bij het Kennemer Golf Country Club. Uh, en het boogkanaal. Het uh, de, de schapen eten namelijk uh, de Prunusstruiken. Ja, op. En andere woekerende planten en prunissen uh, alle mooie duinplanten. En dat moet gewoon uh, dat moet verdwijnen. Wegen ja, want dat, ik worden. heb daar ook een uh, aanvolgend bericht op. Ja. Want de motorzaag wordt gezet ook in de de brunes in de duingebieden. Dus het natuurmonument begint uh, daarmee. Ja. En dat gaat dus gebeuren in herenduinen, Middenherenduin, midden Heren Duin en Kruidberg en de Koningshof. Het andere gedeelte, daar heb je dus nu de, de schapen. En uh, ja, waarschijnlijk... Uh, er komen daar nog wel andere maatregelen. Maar uh, ze zeggen wel: van ja, wij hebben zelf bij onze duidersuid kennen al meerdere problemen. Er is weinig afwisseling en te veel verruiging in de vroeger open valleien. Dus uh, ja, ze, ze gaan dus echt uh, als een gek aan de gang. En eind 2015 moeten zo goed als alle Amerikaanse vogelkers verwijderd zijn. Dus okay. is het, ja, die import, het is toch weer een uh, zero-tolerance beleid, hè? Dat is, ja. Uh... ja, ja, ja, ja. <lacht> um, ik heb hier nog wat. Uh, politieberichten. Een 17-jarige zandvoort heeft uh, vledenweek week een valse aangifte gedaan van bedreiging. De jongen had uh, aan de politie verteld dat hij in de nacht van dinsdag, op woensdag door een man was bedreigd. Die zou een vuurwapen zijn gebruikt. Die nacht hebben meerdere politiemensen gezocht naar de bedreiger. Deze werd in de Canoe-straat aangehouden. De man bleek na een nachten hebben vastgezeten, niet als verdachte te kunnen worden aangemerkt bij het nader aan het tandvoelen van de aangever bleek dat er geen sprake was van bedreiging Hij had een valse aangifte gedaan en alle kosten die zijn gemaakt ja dames en heren die worden op hem verhaald zo ja en kijk als die politie, zo'n politiekorps namelijk niks te doen heeft dan storten ze zich met z'n allen op één zo'n aangifte nee op zo één zo'n aangifte en dan kan het aardig in de papieren lopen want ja dat ik pas alleen gehoord van een uh, echt een uh, doorgewinde politieagent die zegt van ja als ze niks te doen hebben en ze worden uh, in zijn aanmelding ergens, dan gaan ze met z'n allen daar naartoe. En dat kan soms echt met vijf wagens zijn. Dus ik weet niet hoeveel wagen... Nou, dat deze... vind ik dan een beetje overdreven. Dat vind ik overcapaciteit. Dat wordt allemaal in rekening gebracht. Ja. Ja, ja, ze moeten toch een kosten ergens op kwijt natuurlijk. Ik vind het een hele goede ding. Oké. Okay. Maar ook wel weer lachdekend. Oké, okay, zover de Zandvoortse berichten. Het tweede gedeelte is straks in het tweede gedeelte. In het van Toebank Life. Nu, Christel. full for you. I'm gonna call it Just like I see it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 Oké, Crystal, en oh, ik word zo vrolijk van die plaat. Ik heb echt niet. Ik wil naar buiten. Hoop is goed voor de lijn. Nou, oké, okay, ga erop ja. uit. Ja, maar het is ook zo nog even: dit ja. plaatje is toch ook zo'n enorme reclamecampagne voor de radio? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Maar wat zei je nou net? Ik zeg... Uh, loop is goed voor de lijn. Ja, nou, Loop Russisch. is goed voor de lijn. Nou, ze hebben in Rusland een fantastisch uh, idee. Ja. Want uh, na een grote stijging van het grote aantal aanvallen door beren in Siberië... ...heeft de Russische regio Tomsk... ...dus onthoud het, hè? Dat dus zetten we in je tom, -tom Tomsk. Ja? Besloten meer dan 1300 beren te laten afschieten. Voor elke dode beer betaalde autoriteiten 120 euro, dames en heren. Ah! Het is prijsschieten. Wow. Een speciale jachtvergunning is niet nodig om op berenjacht te gaan. Dus je kan er gewoon heen. <laughs> ja. En er leven iets minder dan 9000 beren in de bossen van Tomsk. En rond de stad zouden al tientallen mensen zijn aangevallen. Dus het is niet zonder risico. Nee. Maar je weet het, lopen is goed voor de lijn. Lopen is goed. Dus het is, uh, je bent uh, prijsschieten, lekker lopen. Nou, het is gewoon een win-win situatie dit. Zo. Wat mij nou, ik... betreft, mozee. Nou. Maar wel we gaan... een beetje eng. Ik zou, ik, ik zou het toch wel erg spannend vinden om dat te doen. Ik weet uh, het Op berenjacht. Op berenjacht. jeugd. Nou, en dan mina. wil ik wel het vel oh, is houden. Oh, zo lekker dit. Wat zegt u? Dan wil ja. ik wel het vel houden. Dan heb je zo'n mooie berenvel voor... voor, voor uh, bij de open haard. Bij, bijvoorbeeld bij, ja precies bij de open haard. Of ja. uh, het is ook wel leuk met Halloween weet je wel. Dan doe je gewoon die deur open. <laughs> wow. Ja, ja ja ja leuk idee allemaal weer. Nou ik heb hier ook nog een ander bericht over um, een patiënt in Tilburg. In het uh, Twee Steden ziekenhuis is uh, op zijn kamer gemolesteerd door drie vrouwen. Haha, oh. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Vrouwen slaan niet zo vaak hoor. Dat... Nee, dat valt wel mee. Een van hen sloeg de man met de knuppel op zijn buik. Zijn die van tevoren? Zo, en die andere scheurde zo'n boek uh, aan flarden En die had een ander ideeën. Nee, zonder gekheid. Het bleek een afrekening te zijn voor zijn bemiddeling tijdens een vechtpartij op de kermis tijdens Roorse Maandag. Kijk! Goed zo. Toch, nog één keer. Dus een man werd op zijn hoofd geslagen, op zijn buik met een knuppel. En bleek er afrekening te zijn voor zijn bemiddeling tijdens een vechtpartij. Uh, dus hij had gewoon gemiddeld. Waren dat soms de mensen van de kermis zelf, die vrouwen? Op Roze Maandag. Ja, ja is, in Tilburg heb je daar zo'n uh, hele grote feestweek met de kermis en zo. Die schijnt ja? huge te zijn. Dus. Zit, dit zit nog erg apart in elkaar, dit. Ja, zeker weten. Ja. In uh, Canada ja. waren 18 arbeiders, die waren dus uh, ontslagen. En nou bleken ze dus dat ze na hun ontslag, ik had een hele aangename verrassing, want ze bleken in de lotto de juiste zes cijfers te hebben ingevuld en kunnen daarom samen bijna 5 miljoen euro op een ah. bankrekening bijschrijven. Zo zie je, de heer Greeft die je neemt, Z hij nam de baan en hij gaf gewoon... Uh, een goed, uh, goed, goed wachtgeld. Hè? Dan geloof je toch dat er in dat er toch iets dat er een God bestaat. Dat er iets, dat er ja. iets is. Maar ja, kijk. waarvoor dan wel, hij en die anderen weer niet natuurlijk. Ja, maar ja, kijk, zij waren ontslagen zij hadden het met z'n allen. Dat is echt nou helemaal fantastisch schoon. Dat is toch allemaal wel uitgepland. Dat wil je toch wel iets meer. Dan krijg ik wel weer zoiets. Ik wil naar een helder secret? Dat is nou een secret. Ja. secret. Je. Als je gelooft te ze zeggen ook van je moet een lot op je koelkast hangen of een cheque. Uh, aan jou uitgeschreven, die moet je gewoon maken, op je koelkast hangen met 1 miljoen. En dan steeds van die ga ik krijgen. En dan moet je gewoon steeds aan denken. En het schijnt te werken. Ja, je moet denken dat je het hem al hebt. Ik heb altijd geleerd, als ik een plan maak voor mijn, voor mijn cliënten. dan moet je niet zeggen van ik wil dit gaan doen. Nee, ik doe het al. Ja. Je levert al. Je zit in het moment en dan komt het naar je toe. Nee, maar ik ken Bernie. dus iemand die had een bankafschrift of zo. die, die had hij gewoon op zijn koelkast gehangen van ja? zichzelf. Ja? En dan had hij het bedrag even weggelakt en dan had hij er een miljoen opgezet. En het is toen wel waar geworden uiteindelijk. Nou, dat is toch eigenlijk... Uh, je kan het altijd proberen. Het is wel... Ja. Het is toch leuk, maar, maar dan ga je erin geloven. Want je ziet het steeds, weet je wel. En maar de, is dat niet slecht voor de economie, dit? Want iedereen doet het geven krijgt iedereen een staatsloot. Waar halen we dat geld vandaan ja, nou allemaal? Nee, dat, ja, de, de, de, de, het universum heeft daar vast wel een antwoord op. Ik niet. Voor mij moet je gewoon doen met je gezondheid. Dat je zegt van, ik, ik ben gezond. Ik ja. heb nergens last van. Schrijf dat heel groot op je koelkast. ja. Wel... Nou, op een spiegel van wat zie je er goed uit vandaag, so. schrijf het erop en dan lees je dat steeds en dan voel je ook steeds beter. Oh, dat like is zo lekker dit! Dat is, uh, lijkt me een goed idee. <laughs> Oké, okay. is het 5 mei? Zou je bij het dekenaar ja. de dekenaar het horen van deze muziek Ah, het is zo so fantastisch dit! De plaat heet Iron en de band heet Woodkit. Wordt dit bij de denk ik van de muur? Ja. Daar past het gewoon echt gigantisch bij. Woodkit. Dat is van die kit die je op je. Dat is meer op hout. Krijg je er niet meer af. En dit krijg je niet meer uit je hoofd. Iron, dus. Woodkit! Dip in the ocean that I'm kissed away. Marine sense is burning. In flames. I need a million from home. I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way I'm riding up the hearts of shame I'm waiting for the call, the hand on the chest I'm ready for the fight and fate Thunder of the trance Dictates The rhythm of the fast number of days The rising of the horns oh, hey. From the town of time To the end of days I will have to run Away I want to feel the pain And the bitter taste Of the blood on my knees wat oh, is dit gaaf, hè? Ja, het is een beetje zwaar op de hand. Ik werk erbij. Dus in mijn uh, depressieve periode dan, dan draai ik dit altijd naar nou, ja. zonder gekheid. Maar kom je er zo niet op bovenop. <laughs> nee, maar ik vind het, het beginnen, het is zo wat jij zegt. Het echte, de, de Belijnse muur. Ja. We trekken hem op. We sluiten ons af van de buitenwereld. De buitenwereld is, is, is gevaarlijk. We creëren ons eigen stadje. En daar hoeft bijna niemand wat te doen. Want daar heb ik wel eens een documentaire over gezien. Dat is echt heel bizar hoe ze dat allemaal hadden geregeld. Terwijl iedereen had gewoon zijn taken. En nou, verder... Iemand was dan naar school en ik kon gewoon niet meer naar huis of zo. Hè? Zoiets was dat. Ja, nee, iemand was een schooldirectrice. En die moest gewoon zorgen dat alles een beetje uh, ja, draaiende... Die hield alles draaiende. Maar hij had geen idee wat buiten haar taak viel. Ze deed gewoon haar, haar, haar stukje. En het was een heel klein stukje. En verder. verder uh, ja, ging ze naar huis. Verder heel heel overzichtelijk bestaan was het daar. Ja, ja, ja. Alleen probeer je niet over de pikkelraad heen te, ja. te klimmen. Want dan was het echt snel met je afgelopen. Maar ah. heb je het over overzichtelijkheid? Wat ja? dacht je van het Sint-Pietersplein? He, het staatje, het Vaticaan. Ja? Het schijnt dus dat het hele Sint-Pietersplein... in de oude staat wordt teruggebracht... zoals de ontwerper Gian Lorenzo Bernini... het bedoeld had de 17e eeuw. Is dat echt zo anders dan? Ja, blijkbaar. De werkzaamheden begonnen bij de befaamde colonnade. Nou, die weet je natuurlijk. De 284 Dorische zeilen en 92 pilaren. En ze krijgen allemaal oorspronkelijke kleuren terug. En, en, en ja, het wordt helemaal weer in de oude staat. Dus dan heel belangrijk. Weer... Heel belangrijk. Het is echt heel belangrijk. Als... Ja. Er moet extra geld voor komen. Want daar moeten we natuurlijk wel geld in steken. Ja, maar kijk, het wordt allemaal door, door lieve uh, leden van de kerk. Oh, maar dat is die goed. zijn oude vrouwtjes en die gaan dan dood en dan gaat hun geld naar maar de kerk. Maar is er, is er nog wat geld over? Want het potje is volgens mij toch helemaal leeg? Ze ja, ja, smelt smelten gewoon een paar kandelaar om. Niks aan dan. <laughs> ja, dat kunnen ze ook nog doen. Of ze nee. maken gewoon zo'n graf open van een van die pauzen onderaan. Daar nou, zal ook wat een andere ander goud in liggen. Ik dacht uh, zelf dat ze alles al aan moesten geven aan, uh, aan, uh, toch, uh, aan die slachtoffers. Dat er... Oh ja, maar ja, ik ja. heb ik heb daar de pauze wel is overgehoord, maar ja, het wordt ja. toch weer in de doofstop pot die wel van goud is, gestopt. Ja, dat is wel waar. <laughs> uh, over, uh, nou niet over, nee, ik hoef geen brugje te slaan. Mannen en vrouwen stellen hoge eisen aan hun verblijf in een hotel. Mannen vinden gratis sportkanalen en flatscreen belangrijk. Vrouwen hechten meer waarde aan de gast, uh, uh, gastvriendelijkheid van de gastvriendelijke... gastvrijheid. Waarschijnlijk. Oh, gastvrijheid Gastvriendelijke kwartier. De... Dat blijkt een onderzoek onder de 4000 gasten van alle hotelketens. Nou, wat ik ...heel belangrijk vind eigenlijk bij een hotel... ...wat heel ja. lekker is als ze een saunalandschap hebben of zo... ...dat je dan eh, ook eh, overdag kan zeggen van... ...nou, ik ga even lekker in de sauna... ...of ik ga even buiten in het, het wat en dat soort dingen. Een saunalandschap? Zo noemen ze dat nou, ja, zo noemen ze het... ...maar er was zo'n hotel in ommen die had wat... ...en het was helemaal lekker. Het is wel grappig, dan ga je met je vrouw ga je naar een hotel... ...en die vrouw heeft er echt ontzettend naar uitgekeken... En dan kom je zo'n telkamer de eerste waar die man dan kijkt. Zijn er nog sportkornalen? Ja, oh vreselijk. Ja. Ik denk, dat gezond, ja, maar dan gaat die vrouw misschien winkelen. Dat is natuurlijk ook wel weer. Dan kan die vrouw natuurlijk lekker gaan shoppen. En dan ja. gaat die man gewoon lekker daar naar het sport kijken. Kijk, als je dan nou nou zegt, nou, ik heb wel sekskanalen. Dan kan ik me voorstellen om de boel een beetje op te warmen. Maar sportkanalen, zo'n afknappen voor zo'n vrouw. Ja. Die gaat naast liggen. Dan denk ik, nou gezellig. Zijn we met z'n tweeën in het hotel, ga jij sport zitten kijken? Ja, ja. En hij heeft van, oh joh, het is zo lekker, we gaan naar een hotel. We gaan naar uh, Ajax Feyenoord kijken vanavond. Nou, Jotten. Straks gaan we wel echt even pingpongen. Maar de eerste wil ik even voetbal kijken. Ja, dat, dat is echt heel belangrijk. Um, ja, So American, Portugal, The Man. 10 minuten voor 9. in twijfelachtig Zandvoort. Wat, wat, wat gaat het worden? Ja, Geniet ervan van de droogte, want het gaat weer heel erg regenen dit weekend. En er zijn nog wat activiteiten hier. Dus het moet droog worden. Your heart would be the color blue Be a gradient from there until your body meets your head But you know Oh nee, zo, so American, Portugal, the man. Zo, so America, ja, brak Obama allemaal. Het ligt hier onder, onder voer. Ja, onder voer, ja, ja, ja, ligt zo onder voer, man. Nee, hij ligt onder vuur natuurlijk. Want ja, ja de verkiezingen komen eraan. En uh, hij moet zichzelf wel gigantisch gaan bewijzen natuurlijk. En dat, we zijn benieuwd of hij dat gaat redden. Well, it ja. is wonderful. Nou, ik weet het niet, uh, Brak. Ja, maar het is ook wel moeilijk om je te bewijzen. Als, en, doord, doordat de uh, Franse premier van vakantie terugkomt, dat het een beetje zakt, de beurs. En dan gaat hij terug. En daardoor denk ik, oh, nou is het wel heel erg. En nou, het zakt alleen maar erger. Dus al zijn al die rumors, hè, zitten. Ja. Het is wel heel erg. Ja, en het, uh, het zorgstelsel wat hij wilde opzetten natuurlijk. Dat iedereen verplicht moet worden om een zorgverzekering af te sluiten. En, nou goed, dat schijnt allemaal weer tegen de wet in te gaan. Dat, dat, mag, dat mag je niet iedereen verplichten. Dus dat dan, rammelt dan ook allemaal weer. Ja. En je hebt heel veel uh, conservatieven die nu weer opstaan. Die ook echt, echt heel conservatief zijn. ook Gewoon weer tegen het homohuwelijk. Tegen abortus. Echt dat je denkt, allemaal worden weer teruggezet in de jaren zeventig. En heel veel Amerikanen die zijn er toch alweer voor. Die zeggen, maar, nou, dat is een goed idee. Weer terug naar de basis want het was. Die gekkigheid met al die homo's en dat, dat abortus en zoiets. Dat gaat, dat, dat, terug naar de basis. Dus ja, die brak Obama. Ik denk, ik ben bang dat hij het niet gaat redden. Nou, hij hij heeft het... mooie plannen, maar hij heeft er niet zoveel van gerealiseerd natuurlijk. Ja, en maar... hij kwam in de periode dat er weinig geld was, ook nul. Ik zie ook dat een federaal hof in de staat Georgia heeft dus een deel van de gezondheidswet echt ongrondwettelijk bevonden. Ja, dat, dat is toch uh, niet te geloven inderdaad. Ja, ze proberen echt hem helemaal weg te, te samelen. Ja, gewoon. dat is wel erg. Nee, en ik, ik, hoor, vind, ik vind het toch wel leuk. En, nou ja, zo zwart is hij nou ook weer niet, toch? Nee. <laughs> zo fout dit, hè? Ja. Wat heerlijk, heerlijk om te zo, zeggen. Zo zwart kan je hem toch niet maken? Zo. Nee, hey, zo zwart hey. kan je hem niet maken. Dat uh, vind ik ook. I hope everybody's wearing sunscreen. Nou, dat doet hij ook. Hij wil niet zwart worden. Nee, nee, maar ja. Ik, ik vind het een leuk stijl, die twee. En ja, ik heb zo van, waarom ook niet? Dus, maar ik had nog uh, een uh, apart berichtje. Ja. Dat uh, de, de personal computer, die bestond gisteren precies 30 jaar. 30, Op 12 ja. augustus in 81... Kondigde, kondigde IBM de zogenoemde 5150 personal computer aan. En het was niet de eerste microcomputer. Die waren er al sinds 76. Maar uh, dat was de Commodore en de Tandy. Zeg je natuurlijk niks. Jawel. Maar het is wel weer zo van uh, ze begonnen toen uh, voor die machine met 1565 dollar. En uh, die had je nog wat uitgebreider. Die waren al 4500 dollar. Maar als je dan kijkt voor hoe weinig je nu een computer kan kopen. Hè? Ja. Toch wees even eerlijk. Je koopt gewoon zo'n laptop. Met het groene scherm al, wat het mooie dingen denk ik. Maar je staat nog geen muis bij, moet je gewoon allerlei uh, allemaal, codes in toe... Ja, oh, verschrikkelijk, ja. En dan kreeg, je, zag je <lacht> allemaal dingen over het beeld en lopen. <lacht> en ik denk, nou, het zal allemaal wel goed komen. En ja hoor, dan had je En dan startte je hem gewoon weer overnieuw op. En het komt maar, ook uit militaire uh, toestand. Daar kwam ook het internet vandaan. Ja, ja, ja. Militaire, uh, maar ja het internet, uh, ja, het is allemaal wel leuk. We zijn allemaal connected. Maar uh, je ziet met Engeland en met al die, ja. al die toestanden in de wereld. Dus ook, uh, we hebben het ook over de Arabische wereld, waar al die opstanden zijn... Ja, het is allemaal via Facebook, internet en alles bij elkaar ge... Als je zeg maar een, gek, een gek idee hebt, een bizar idee... dan zoek je op internet en denk je... nou, dit is, al, dit, dit is de waarheid. Ik heb in één keer de waarheid in mijn hoofd gekregen. Ja. Laat ik eens kijken op internet. En je vindt een andere gek. En je vindt nog een gek. En op een gegeven moment ben je zo... voordat je weet ben je met de tweeën. He? Ja, dat is heel irritant. En dan stuur je, stuur je zo... het is al de boek van je. Stuur je dan naar andere mensen toe... en die krijgen dan de schuld... dat jij uh, aan het rondschieten bent geweest. Ja. Zo, zo zit de maatschappij met je in elkaar. En dan gaan er andere mensen... die een beetje bedoorgeleed... die gaan er nog eindeloos over zitten. Auro. Nou, nee, nee, wij, nee, wij hebben het niet gedaan. Die andere politieke partijen, die hebben het gedaan. Die hebben het ideetje geplant in één zo'n gevaarlijke gek die eens rond gaat schieten op een eiland. Ja, dat is allemaal wel leuk door de media. Ja. Dat komt allemaal door de media, door het door internet. En dat, dat, dat, ja, gek worden van. We moeten het verbieden. We ja. moeten het gaan verbieden. Ja, maar het is ook al zo van, ik vind ook uh, dat. dat uh, misschien moeten we, net zoals je vroeger een autovrij zondag had, gewoon een pc-vrij zondag of zo. Een computerloze zondag, wat ja. een goed idee. Dat, dat, dat mensen ook een keer in, in gesprek komen met elkaar. Ja, dat is allemaal via de e-mail. Want je krijgt, echt, je krijgt bijna al rechtszaak van mensen die dan geen internetverbinding hebben. Die zeggen van ja, ik krijg een trauma. Ik ben afgesloten van de buitenwereld. Je kan niet bellen. Willen of ik kan niet internet. en Dan kopen ze daar een pc voor. <laughs> ja, dan ja. kopen ze een nieuwe. Want ze moeten toch online blijven. Want je kan, stel je voor dat je iets mis. Ja, ja, ja. Dat, dat kan toch helemaal fout aflopen. En Dat laatste plaatje voor 9 uur. Tijd voor redmuziek, dames en heren. Ah. Ah. Ah. Last Name London. Kom op de pas. This man is my destiny And the is the Death of me Last night Even stole my heart With some hot Feeling resurrected me Toast out now Keep testing me And you can talk your shit And have a check for me And if your whole team fell out of the Then pop but tell them they can get off My herpes That's what a fresh breath could be And if you don't know I tell you what's next for me For me From a bird's view From a third view In the sky without no curfew From a bird's view In the sky without no curfew Idiot, Last Indian summer. I say the first the Di the first the Di the first name, Diabolus. Diabolus. Di Diabolus. Name, the People back to calling me caps. And when you gonna drop that.